Ze schat dat zo'n 40 mensen in vergelijkbare omstandigheden verkeren als Brandon. Ze gaat met de sector praten over een plan van aanpak. Volgens Veldhuizen heeft de instelling in 2009 voor een half miljoen euro... een speciaal aangepaste woonruimte aan de jongen beschikbaar gesteld. Maar die heeft hij korte tijd later vernield, zegt de staatssecretaris. Zwitserland bevriest de tegoeden van de voormalige Tunesische president Ben Ali. Ook de Ivoriaanse president Bakbo kan niet meer over zijn Zwitserse geld beschikken.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 Volgens cijfers van de voedsel- en waarautoriteit... wordt in ongeveer de helft van de cafés en discotheken weer gerookt... en de Tweede Kamer maakt zich daar zorgen over. Schippers wil via bestuurlijke weg de horeca rookvrij krijgen. In de praktijk gebeurt dat via het opleggen van boetes door de VWA. Daarbij geldt wel een uitzondering voor kleine cafés zonder personeel. Daar mag wel worden gerookt. Schippers ziet weinig in handhaving via het strafrecht. De minister voelt verder niets voor een anonieme meldlijn over roken in cafés... zoals het CDA had voorgesteld. En ze zei verder dat schoolpleinen rookvrij moeten worden. Ik, uh, ik begrijp dat uh, een 1 op de 3 schoolpleinen inmiddels rookvrij is... en dat is een verdubbeling ten opzichte van 2006. Ik was uh, uh, dus verrast om dit te horen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 ANDW verkeersinformatie Er staat in totaal 80 kilometer aan file. Dat is gemiddeld voor dit tijdstip. De wat langere files die staan op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en knooppunt Rijn 12 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk tussen knooppunt Prins Klausplein en Soetermeer, 3 kilometer. De rechte is daar dicht. En het is wat drukker op de A15 vanuit Europoort. Eerst tussen Rozenburg en Spijkenisse, 6 kilometer. Verderop tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein, 7 kilometer.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 Ja, hele goede middag. Vijf minuten over vier. Dit is Vila VPRO. Voor meer informatie en reacties op de uitzending, ga dan naar de website www.vila-vpro.nl. Wij gaan uh, overschakelen naar uh, Straatsburg. Want uh, daar zitten de volgende gasten voor ons klaar. Onze uh, deskundige van de VPRO, Fred Stroobants, Dag Fred. Goedemiddag. Sophie in het veld van D66, Europarlementariër. Ook goedemiddag. Goedemiddag. En Wim van der Kamp van het CDA. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Ja, meneer van der Kamp uit, uit uw fractie komt vandaag eigenlijk opmerkelijk nieuws. Want de Europese Unie moet zich sterker maken voor betere bescherming van christelijke minderheden overal in de wereld. Dat moet officieel onderdeel worden van buitenlands beleid. Ja. Waar, waar komt dit opeens vandaan? Dit komt uh, uit recente christenvervolgingen die we hebben gezien. Als je even kijkt naar de aanslag van de Kopten in uh, Cairo... Mm -hmm. maar ook uh, de kathedraal in uh, Baghdad... dan heb je gezien dat ja, er toch verschillende religieuze minderheden zijn... waaronder de christenen... die het in sommige landen hard uh, te verduren hebben. En uh, ik vind het heel goed... laat ik het dan meteen maar verbreden... dat de Europese Unie let op de positie van religieuze minderheden, waaronder in dit specifieke geval de christenen. Ja, precies. Dus het is natuurlijk gewoon in breder verband. Er dient op mensenrechten gelet te worden, er dient erop gelet te worden... dat minderheden niet onder de voet gelopen worden. En toevallig zijn christenen hier en daar op de wereld ook een minderheid. Dat is ja. het eigenlijk. Maar de een legt een iets ander verband tussen mensenrechten en religie dan de ander. Mm -hmm. Dus het gaat hier met name dus om religies en uh, niet alleen zeg maar humanisten met mensenrechten. Yeah. Goed, laten we verder praten over uh, Afghanistan. Want wij hadden zojuist in de uitzending... Uh, Arnold Karskens, oorlogverslaggever van Dagblad de Pers. Hij heeft daar, uh, uh, is daar net geweest in Kunduz. Het gebied waar ook eventueel de opleiders van de politie naartoe moeten. Daar is die politieke discussie nu overgaande. Uh, en hij zei eigenlijk, dat was zijn conclusie... nadat hij daar met allerlei mensen had gesproken... dat moet je niet doen, want je bouwt daarmee geen rechtsstaat op. Je kweekt alleen maar paramilitairen. Uh, Sofie in het veld van D66, wat... wat, wat wat vindt u van zijn uh, verhaal? Nou, ik, uh, ik neem dat uh, in eerste instantie... Ik luister ernaar, ik neem het voor kennisgeving aan. Uh, u weet dat de Tweede Kamer hierover uh, een hoorzitting gaat houden... waar uh, alle informatie op tafel moet komen. Nou, daar spreekt het is, hij ook, Arnold Karskensbaan. Ja, nou ja, maar in, ik denk dat, dat, dat het goed is dat hij dat soort informatie uh, in die discussie brengt. Uh, mm -hmm. Het is vervolgens aan uh, de Tweede Kamer en aan het kabinet om daar een besluit over te weet nemen. Weet u iets wat uw collega's is, van D66 in de Tweede Kamerfractie gaan doen? Of heeft u daar geen idee van? Uh, daar, ik denk dat zij zelf eerst uh, op die hoorzitting zich uh, uh, verdere mening gaan vormen. Ik ga daar zeker niet op vooruit lopen. Het is aan hun om dat te besluiten. Uh, ik denk dat het voor alle fracties een lastig besluit is. En het is iets wat in, uh, in, in de grootst mogelijke sereniteit moet gebeuren. Ook eerlijk over wat voor soort missie het wordt. Wat we kunnen verwachten, wat we kunnen bereiken. En ik denk dat iedereen daar uh, zorgvuldig in en integer mee omgaat. Wim van der Kamp? Ja, ik, uh, ik bekijk het als volgt. Uh, als het goed is gaat Nederland meedoen aan een uh, Europese uh, politietraining, de mm -hmm. zogenaamde Eupol training. Mm -hmm. En wij praten hier in Straatsburg voortdurend over een gemeenschappelijk veiligheid en buitenlands beleid ja. van de Europese Unie. Nou, daar is uh, dit een onderdeel van. Als dan vervolgens alle lidstaten zouden zeggen, uh, mevrouw Ashton, uh, bekijk het maar, uh, wij zijn niet thuis, mm. dan zou dat heel vervelend zijn. Dus ik wens, uh, in navolging van Sophie in het veld, mijn Nederlandse collega's veel succes in deze afweging. Maar ik hoop wel dat de Nederlandse Kamer in meerderheid besluit om deze Eupol-missie uh, uh, te, te gaan vullen. Ja. En uh, ja, de analyse van de heer uh, Karskens... Die, die luister ik altijd met veel belangstelling. Maar helaas, hij heeft de waarheid niet in pacht. Ja. Nog even iets anders uit Afghanistan. Een nieuws wat ons vandaag bereikt. Dat is dat er een speciaal onderzoekshof was ingesteld door president Karzai... om te kijken naar allemaal versaties en corruptie rond de verkiezingen van september. Dat dat Hof nu gezegd heeft... die moet het parlement eigenlijk nu op dit moment nog maar niet officieel beëdigen. Het mag nog niet, want we zijn er eigenlijk helemaal niet uit... Of, of die verkiezingen nou wel of niet legitiem kunnen zijn. Uw collega Thijs Berman is de, de, de Afghanistan-man ja, van, van uw parlement. In onze ja, uitzending. Die is net ja. terug, die heeft daar de parlementsleden uh, toegesproken. is dus eigenlijk misschien zelfs geprobeerd... een beetje te leren van hoe het allemaal moet. Nou, nou blijkt ineens dat Afghanistan misschien wel helemaal geen officieel parlement krijgt. Brengt dat ook onrust bij u, Europarlementariërs, teweeg? Kijk, euh, laten we eerlijk zijn, ook in de relatie tussen de NAVO en president Karzai... maar zeker in de relatie tussen de heer Obama en de heer Karzai... is het onderwerp corruptie altijd, ik zou bijna zeggen, punt nummer één. Want dat, dat land, ook met die landlords en al die uh, semi- en halve religieuze leiders... half uh, of niet aan de Taliban uh, gekoppeld, dat, dat land deugt niet... Dus dat daar een uh, serieus onderwerp van wordt gemaakt om te zeggen van jongens, wat, wat zijn jullie nu weer aan het doen? Daar heb ik alle begrip voor. Ik ben eerlijk gezegd niet in de positie om nu te zeggen van uh, zo goed zit ik er niet in hoor. Mm -hmm. In de zin van nou, dan moet dat nieuwe parlement maar niet starten. Want ik heb in andere landen gezien als nieuwe gekozen parlementen niet mogen starten, hoe moeizaam ook, dan kom je vaak van de regen in de druk. Okay. Hongarije, daar gaan we het over hebben. Fred Strobans, er is een nieuwe voorzitter van het Europese parlement en van Europa. Dat is Hongarije. Premier ja. Viktor Orban die is er vandaag. En die had een beetje een moeilijke start, hè, kun je wel zeggen. Leg, leg dat nog eens uit. Ja, een moeilijke start. Um, Hongarije ligt al enkele weken onder vuur uh, door Brussel, omdat, um, en er wordt ook wel eens een sterke man van Hongarije genoemd, de premier uh, Victor Orbán, omdat hij nou ja, een tweederde meerderheid heeft. Dus zijn partij, die kan eigenlijk doen en laten uh, wat ze wil. Um, hij heeft um, uh, enkele maanden geleden een nieuwe wet in de stijgers gezet, die journalisten moeten, of die journalisten moet gaan controleren. Er komt een gigantisch overheidsapparaat uh, ...met ambtenaren die moeten toekijken of um, journalisten zich wel aan de regels houden. Nou, wat zijn dan die regels? We hadden hier op maandagavond in een hoorzitting van een parlementaire commissie van uh, fundamentele rechten... Uh, ...te gast um, de vicepremier, die over dit soort kwesties in Hongarije gaat. En die had het uh, over het vrijwaren van de evenwichtige berichtgeving, over goed fatsoen en over goede smaak. En dit soort dingen valt natuurlijk niet in goede aarde, zeg maar in Europese kringen, zeker niet in het... Uh, Europese parlement. Dus de vraag is nu maar of uh, deze wet in overeenstemming is met de Europese regelgeving. En dat is interessant, want een deel van die regelgeving uh, ligt of zit in de portefeuille van mevrouw Nelly Kroes, uh, die nu media uh, doet. En zij wees er ook al op dat misschien al op één vlak uh, de wet niet in overeenstemming met de Europese regelgeving is, omdat ook buitenlandse mediabedrijven blijkbaar onder die nieuwe wet zullen vallen. Mm -hmm. En hoe viel het in bij de Europarlementariërs? Wat hebben die erover gezegd? Nou, uh, op uh, zeg maar de Christen-Democraten na is uh, de heer Orbán hier uh, vanochtend uh, serieus gegrild. Maar die kan moeilijk zeggen dat hij uit zijn lood geslagen is. Uh, daar is hij de man ook niet naar. Hij gaat al heel lang mee. Uh, hij, is al in, hij zit al in de Hongaarse politiek sinds uh, 1989, zeg maar, sinds de val van de muur. Oorspronkelijk heeft hij een partij opgericht, Fidesz, en dat, die was heel zeg maar, links-liberaal. Maar hij heeft dat helemaal omgeturnd. En nu staat hij toch bekend als een populistisch, nationalist. En hij is hier echt stevig aangepakt door de socialisten... ook door de liberalen maar ze en ook dan? door de groenen. Mm -hmm. Wat zeiden zij ze dan? Want je zegt gefileerd. Maar hoe gaat dat stevig dan? Gaat aangepakt? Dat? Nou, stevig aangepakt? Nou, Stevig aangepakt in die zin... dat, uh, dat vooral uh, de socialisten... die, die eisen de in, uh, onmiddellijke intrekking... van die, uh, van die mediawet. En uh, de groenen hadden het erover... dat uh, dit soort zaken... het controleren van uh, de media... en van journalisten... helemaal niet past in een Europese democratie Waarop eigenlijk Orbán heel kwaad werd en zei dat uh, Europarlementariërs eigenlijk niet het recht hebben om uh, uh, zijn land, dus Hongarije, van te beschuldigen um, de democratie met voeten te treden. Want dat dit een, een belediging is van de Hongaarse natie. De doel van media governance is niet om proper en adequate informatie te geven. Nee, no, de doel van media governance is om pluralisme te L'information doit déranger la politique. En il nous dérange. Et ça... Ja, we horen was een wat andere quote. Hè. Dit is combi, nee, nee, niet maar geloof ik. Dit is niet... wel interessant. Ja, ja, meneer uh, dat... uh, van de Ik liberale. dacht dat je ons even wilde laten horen uh, wat meneer Orban zelf ja. zei ja. op zijn persconferentie ja. over het feit dat hij door het parlement werd aangepakt. Ja. ja zullen we dat daar we even... nu horen? Daar ja. gaan we nu naar luisteren. En zeggen en te vragen dat de Hongaarse democratie niet in de juiste vorm, want dat is een offensief op de Hongaarse nation. Zo, hij zegt boos, hè? Ja, hij is, hij is echt heel boos. Uh, en dat kwam natuurlijk ook omdat heel hele kritische vragen door Verhofstadt en Coom Bendit van de Groene uh, werden ge, uh, gesteld. En Coom Bendit die zei, eigenlijk luister meneer uh, Orbán, nergens in de wereld uh, is een democratie ooit uh, gestorven aan een teveel aan informatie. Een democratie sterft wanneer de vrijheid beperkt wordt. Ja, meneer e Orbán. Even naar jouw gasten. Sofie in het veld, of onze gasten van D66. Uh, reageert u eens op deze hele kwestie rond om die mediawet? Um, nou, de, de, de wet uh, in Hongarije, daar is eigenlijk uh, de meerderheid het wel over eens... Uh, is inderdaad heel erg zorgelijk. De Europese Commissie heeft nog geen eindoordeel... maar laat toch al wel duidelijk doorschemeren... dat uh, die wet eigenlijk niet voldoet aan de Europese normen. Uh, en dat Hongarije die wet dus zal moeten aanpassen... of eventueel terugtrekken. Um, uh, uh, premier Orban die heeft een hele provocerende uh, houding gekozen. Uh, hij zoekt de confrontatie. Dat is jammer. Uh, overigens is het natuurlijk wel zo... dat Hongarije niet het enige land is... waar de persvrijheid onder druk staat. We hebben al eerder debatten gehad in dit parlement... over Italië, over de Tsjechische Republiek. In alle landen zijn wel incidenten. Uh, en, en wat hier eigenlijk op het spel staat... en die kwestie Hongarije is daar een beetje de katalysator van... is uh, in hoeverre kan Europa eigenlijk... die grondrechten echt afdwingen? Het gaat hier niet over Hongarije of over Italië, het gaat hier over de persvrijheid en het gaat over de geloofwaardigheid van Europa als uh, de beschermer van de grondrechten. Als dit inderdaad zo belangrijk is, uh, Wim van der Kamp, hoe komt het dan dat vandaag uh, onder andere door uw fractie een plenair debat over deze hele zaak eigenlijk is tegengehouden? Je zou zeggen op de barricade als Europa... Ja, dat vind ik een beetje achterhaald nieuws. Want we hebben de hele ochtend niks anders gedaan dan uh, plenaire met de heer Orban uh, over de mediawet gesproken. Dat was aan de ene kant jammer, want uh, hij was hier natuurlijk ook als EU-voorzitter. Uh, ja, ik dacht om... dat het een conferentie was, of dat het gewoon zijn, zijn speech was voor jullie. En natuurlijk speelde dit een rol. Maar... Ja, nee, we, we hebben ruim van, van, van, van half elf tot kwart voor één uh, met de man gesproken. Mm -hmm. En het ging uh, mede door de, wat ik toch dan maar even noem, provocaties van, Col Bendit, die uh, vreselijk tekeer ging in mijn ogen. Kijk, laat ik dit zeggen. Dat er wat mis is met die wet in Hongarije, dat uh, wordt hier breed gedeeld. Ook in onze eigen EVP-fractie worden kritische vragen gesteld. Hè, bijvoorbeeld over dat hele rare begrip evenwichtige nieuwsomschrijving. Uh, nou, daar hebben we het in Nederland ook wel eens over gehad. Daar moet je van afblijven als politici... want evenwichtige nieuwsomschrijving, da daar zijn jullie voor. En als we het er niet meer eens zijn... dan zeggen we dat wel in het uh, plenaire debat. Alleen wat ik nu zo raar vind, en dat neem ik... Uh, ja, dat neem, hoewel... Ik vond dat Verhofstadt een hele evenwichtige bijdrage had... door met name naar grote literatoren te verwijzen uit Hongarije... wat mij dan weer erg aansprak. Maar eh, je moet ook bereid zijn als Orbán zegt... ik, ik leg die wet voor aan mevrouw Kroes... En als die wet niet deugt, dan pas ik hem aan. Dan heb ik de politesse, om het zo even uit te drukken, om dat dan ook af te wachten. Dus u verwacht en... dat hij misschien nog wel een beetje gaat inbinden. Ja, nu hij toch ik, voorzitter als... is van de EU. Dat u denkt van, nou ja, ja. daar moeten ze toch wat mee. Exact. Kijk, ik, als je bijvoorbeeld kijkt, hè, die wet die ze nu hebben, dat is een communistische wet uit 1986. Die heeft hij op basis van een Europese richtlijn, heeft hij die uh, opnieuw omschreven. Nou, de discussie is er nu overgaande, of dat wel of niet netjes gebeurd is. Een aantal elementen in deze discussie, ik noemde ze net al, die begrijp ik. Maar ze hebben er bijvoorbeeld ook zoiets ingestopt als geen porno voor tien uur. Hè? Dat hebben wij in Nederland hebben we dat netjes vrijwillig uh, geregeld. Uh, maar de, goed, daar, zover zijn ze daar nog niet. Het politieke debat wordt daar ook veel scherper gevoerd uh, dan bij ons. Maar de toezegging van Orbán, en daar zal ik hem hoogst persoonlijk aan houden, dat als mevrouw Kroes respectievelijk de commissie tot de conclusie komt dat fundamentele rechten worden geschonden... en met name de rechten van de vrije pers... want vergis u niet, hè, wij kunnen niet bestaan zonder jullie... Mm -hmm. dan vind ik dat hij die belofte moet nakomen. Maar heb ook een beetje begrip voor de situatie in Hongarije... en ga niet wat Cole Bendit doen. Hè, Cole Bendit gedraagt zich als de beste dominee ja. van West-Europa. Fred, we, ja, we, Fred, ik wilde heel even... Fred Slobans, uh, uh, jij hebt daarbij gezeten. Was je ook zo gechoqueerd door het optreden van col Bendit? Nee, ik, uh, nou ja, het is zijn stijl. Gechoqueerd. Mm -hmm. Combendit uh, geeft altijd dit soort uh, uh, signalen af. En, en, en Combendit uh, pakt ook. Nou, nee, want er straks werd ook gezegd: ja, moet je nu zo'n klein landje aanpakken. Maar Combendit heeft dat in het verleden evenzeer met, uh, met Sarkozy of met anderen gedaan. Het is zijn stijl. Uh, het is een uh, heel grote uh, debater. En af en toe overdrijft hij een beetje. Maar om nu Hongarije speciaal aan te pakken, dat heeft hij ook in de kwestie Berlusconi zo gedaan. En dat heeft hij ook met Sarkozy gedaan. Maar, maar dat geeft als ik daar even op in mag springen. Want uh, ik, ik, ik verzet me er eigenlijk een beetje tegen. Wat vandaag ook in het debat steeds weer werd gezegd. van: uh, hè, uh, Hongarije wordt hier in de hoek gezet. Jullie discrimineren Hongarije. Uh, de vorige keer werd er gezegd jullie discrimineren Italië. Uh, er werd ook een partijpolitieke kwestie van gemaakt. Dat is het niet. Het is niet een nationale kwestie. Het is niet een partijpolitieke kwestie. Het is een fundamentele kwestie. Het gaat over de persvrijheid. En, en waar het om gaat is dat je de afgelopen jaren ook in Nederland kan waarnemen dat er een stemming is... een beetje eurosceptisch van uh, Europa heeft zich niet met ons te bemoeien. Maar als er in een andere lidstaat iets mis is... of het gaat over de persvrijheid in Hongarije... Uh, discriminatie van homo's in Litouwen... Uh, illegale uitzetting van Roma in Frankrijk... nou, en ga zo maar door... dan zeggen wij, ook vanuit Nederland, daar moet Europa ingrijpen. En we zitten nu dus eigenlijk een beetje op het punt dat mensen inderdaad zeggen van... als wij willen dat al die, uh, die grondrechten die wij met z'n allen hebben... ...hebben afgesproken uh, dat Europa die ook daadwerkelijk uh, uh, uh, zeg nou, maar, werkelijkheid maakt voor de mensen... ...dan moet Europa de, ook de middelen krijgen om dat te doen. Uh, en dan kunnen we dus niet meer zeggen van we gaan elke keer... ...nu gaan we het over Hongarije hebben, uh, dan gaan we het over Italië hebben. D66 heeft dus ook voorgesteld dat hè, we hebben aan de ene kant een, een echte Europese mediawet nodig... ...om die persvrijheid te kunnen afdwingen. Aan de andere kant hebben we gezegd laten we nou nu snel... Um, aan het uh, Europese Grondrechtenagentschap vragen om jaarlijks een rapport uit te brengen over de staat van de persvrijheid in de afzonderlijke lidstaten. Op basis waarvan wij dan in het Europees Parlement een debat kunnen voeren, zodat je ook publiekelijk kan praten hmm. over hoe staat het met de persvrijheid in alle lidstaten. He, D66 heeft altijd al een waakhond van de grondrechten gewild. Dit kunnen we vandaag besluiten. Daarvoor hoef je geen wetten aan te nemen, je hoeft geen agentschap op te zetten. Maar dan Dat heb je toch een controleur? Al, eigenlijk zegt Dan u. heb je toch... Het is dan niet... Die kan dan niet uh, een, een land voor de rechter slepen. Maar het is politiek wel een heel sterk ja, middel. Als je ja, zo'n publiek, uh, zo publieke monitor hebt ja, ja. van de kant. Laat ik dit zeggen. Tegen, tegen, tegen overzichten, uh, goed gefundeerde overzichten. Die zijn er nu trouwens al. Hè, want je ziet dat Frankrijk ja, daar komt uh, bijvoorbeeld. Dat probleem dus vandaan. Frankrijk... Daaruit blijkt namelijk dat die wet niet deugt. Frankrijk <laughs> uh, zakt in de internationale ranking. Maar ik ben buitengewoon voorzichtig om vervolgens te zeggen dat overzicht dat moet vervolgens van een politieke instemming... of niet, van het Europees Parlement worden voorzien. Want dan krijgen wij hier meerderheidsresoluties... Nee, nee, nee, nee, nee. en minderheidsresoluties. Ja. En blijf als politicus van de pers af. De pers moet zichzelf vrij uit kunnen ontwikkelen. Vaak eh, heb ik veel last van de pers... in de goede zin van het woord. <lacht> eh, dus We vallen, hoor. blijf mij... Hoe kan mij je nou vooral... goede last hebben? Ja, goede last. Nee, maar ik bedoel, dat houdt mij scherp. Dat dwingt mij tot, zeker bij de VPRO... Tot, tot, tot, tot minder, uh, ja, wat minder uh, christendemocratische opvattingen zou ik bijna zeggen. Oh, en dat vindt u wel goed, dat vindt u wel gezond. Uh, nee, maar u begrijpt heel goed wat ik, uh, u begrijpt heel goed wat ik bedoel. blijkbaar niet. En dus ik, ik, ik, ik, ben er beducht voor dat we dadelijk minderheids- en meerderheidsraces. Oh ja, en, en nu weet ik het punt. Uh, en dat, dat miskent mevrouw in het veld natuurlijk speelt bij die perswet in Hongarije nationale politiek. He, want het gaat daar over een nieuwe meerderheidscoalitie. Versus een oude coalitie. Ja, en als wij dat soort elementen hier allemaal moeten gaan beoordelen als persvrijheid. dan zeg ik. Nee, komen we weer sorry, van de regen in de dit, druk. Dit is natuurlijk flauwkul. Cool. We, we hebben gewoon afspraken over persvrijheid. Als wij, we hebben de zogeheten Kopenhagen-criteria. Dat zijn de criteria waaraan nieuwe toetredende lidstaten moeten voldoen. Bijvoorbeeld Kroatië of Turkije of noem maar Alle lidstaten die zijn toegetreden. die moeten kunnen aantonen dat de pers volledig vrij is in dat land. En die regels zouden dan niet gelden voor de EU-lidstaten, dat is natuurlijk absurd. En, en, en zeker, en voor de straf? Mijn straf verhaal, wat maar, is de straf? de straf? Dat is een ander wat verhaal. Ik heb het net gehad over een, een jaarlijkse monitor... van de stand van de persvrijheid. Prima. Daarnaast heb ik gezegd... D66 en de Europese liberalen willen al heel lang... een Europese mediawet. Omdat op dit moment... Ligt, hè, dat principe van de persvrijheid... dat ligt vast in de verdragen... en in het, in het handvest van de grondrechten. Maar dat is niet... Hè, je hebt een wet nodig... om om uiteindelijk ook naar de rechter te kunnen stappen. De Europese Commissie heeft eigenlijk een, een, op dit moment niet voldoende juridische middelen. Die zou een wet moeten hebben op persvrijheid. Zodat als een land de persvrijheid schendt, ze naar de rechter kunnen stappen. Duidelijk. Nou, we moeten even een, een volgend onderwerp nog aansnijden. Dus we houden hier even over op, want uh, we willen het nog hebben over uh, Tunesië. Fred, uh, ja, daar is ma ma maandag over gesproken. Het Europees Parlement uh, komt vooralsnog niet met een verklaring. En nee. wij vroegen ons af waarom niet. Is dat niet opmerkelijk? Nou ja, dat is opmerkelijk. Er is maandagavond, bij de opening van het parlement... dat gebeurt elke op maandagavond om een uur of vijf... Eh, is er een kleine discussie geweest over Tunesië... maar wat een beetje merkwaardig is. dat als er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt in een land... dan staan meestal de, de fracties in het Europese parlement te trappelen... Om, eh, om met een verklaring te komen. Dat heet hier een eh, resolutie. En eh, iedereen vond het een beetje vreemd, ook bij de, de journalisten... maar sommige eh, Europarlementariërs van, van sommige... ...sommige fracties, die hadden ook zoiets van... ...kijk, stel nu dat er morgen een, een populaire volksopstand uh, in Wit-Rusland komt... ...tegen Lukashenko, tegen die president... ...en er gebeurt wat er in Tunesië uh, gebeurt... ...Lukashenko wordt verjaagd... ...dan had iedereen zoiets... ...dan zouden ze hier in de rij staan om... om uh, en, ...en de schappen zouden vol met resoluties... Hmm. ...en nu met geen woord. Maar hoe dat komt dat dan? Nou ja, dat men vermoedt dat ermee te maken heeft... ...dat men zo bang is dat deze revolutie in Tunesië... Uh, ...ontaart in een bewind, dat men heel, heel voorzichtig omgaat met de gebeurtenissen die nu in Indonesië plaatsgevonden Tunesië. hebben, te, in Tunesië hebben plaatsgevonden terwijl er geen, geen enkele aanwijzing is dat op dit moment er een gevaar is voor, uh, zeg maar, een oprukkend, uh, oprukkende islam in de politiek uh, in Tunesië. Meneer van der Kamp, is dat zo? Ja. Is dat een beetje de angst, in, uh, uh, bijvoorbeeld in uw fractie, de, om, om, u niet, om niet nu al uh, meteen voorop te lopen en een aardige resolutie uit te spreken over wat er zich afspeelt in Tunesië? Ja. Ik, ik ben het eens met de, de, de weergave zoals uh, Fred Stroobant uh, mm -hmm. dat doet. Bij ons in de fractie was uh, buitengewoon... Uh, want we hebben dat debat natuurlijk voorbesproken maandagmiddag. Mm -hmm. En er was gewoon een hele grote terughoudendheid... om juist op maandagmiddag, want we zijn nu alweer twee dagen verder... te zeggen van we gaan hier eens even een snelle, heldere resolutie over uitbrengen. Inmiddels is besloten dat begin volgende week een uh, EU-delegatie in... Uh, ...tunis op bezoek gaat... ...die zullen daarna rapporteren... En ik heb inmiddels begrepen dat met name mijn Duitse EVP-collega's... die hebben gezegd, ja, maar dan is het wel tijd voor een nieuw debat... met wellicht een, uh, een resolutie. Maar op dit moment was het toch zoiets van, uh, ja, wat gebeurt daar eigenlijk? He, we wisten ook niet of de premier, de premier de president zou worden... respectievelijk, nou ja, de ministers die wel of niet aftraden. En uh, de, de fracties van de christendemocraten en van de sociaaldemocraten... hebben maandagmiddag gezegd... Nu even pas op de plaats. Ja, is dat slim, Sophie, in het veld? Want je kan ook zeggen, is het ook niet een beetje heel erg laf? Nou, uh, mijn, mijn D66-collega Marietje Schaken... Die, uh, die heeft ook opgeroepen tot een resolutie. En kijk, natuurlijk is het zo, uh, wat Fred Zomant zegt... dat de situatie daar onduidelijk is. Hè? Dat je niet weet, eh, van, er schijnen meteen alweer ministers afgetreden te zijn. Maar je hoeft in een resolutie geen partij te kiezen. Uh, je kan wel zeggen, van uh, wat de, de Europese Commissie overigens vandaag wel gedaan heeft... Hè? wij spreken onze steun uit voor het democratische proces... en wij zullen er alles aan doen om het proces te begeleiden zodanig dat daar echt een vertegenwoordiging van uh, het volk komt te zitten. Dus je hoeft helemaal niet partij te kiezen en er zijn heel veel situaties in de wereld geweest uh, zeg ik tegen mijn collega van der Kamp waarin de situatie niet duidelijk was. Uh, er zijn ook wel eens situaties geweest waarin we wel een uh, uh, partij mm -hmm. hebben gekozen en dat bleek dan inderdaad achteraf uh, niet gelukkig te zijn. Maar ik denk dat dat je wel dat je, dat iedereen moet erkennen dat, dat, dat uh, Tunesië is jarenlang een soort laten we maar zeggen knuffeldictatuur geweest. Mm -hmm. Want we gingen er allemaal gezellig op vakantie. En van de buitenkant kon je er niet zo aan afzien dat mensen daar werden onderdrukt. Een soort model. Uh, ik geloof dat Dominique strauss kahn zelfs nog gezegd heeft van dit is een model voor, uh, uh, voor de regio. Uh, en dat is natuurlijk een beetje pijnlijk. Er waren, uh, eh, er waren allerlei banden uh, met die regering. Dus ja, er dat... spelen dus wat meer boter op het hoofd uh, uh, sentimenten misschien ook nog wel mee door nu een beetje voorzichtig op te treden. Uh, ja, nou ja. ja boter op het hoofd is, is misschien wat sterk. Nee, van de, de Koon, die pruttelt ja. nog een beetje. Ja, nee, maar ik ben het zeer met u eens uh, vanuit Hilversum. Kijk, uh, als je ook kijkt naar de relatie tussen Tunis en, uh, en de heer Sarkozy, mm -hmm. dan, uh, dan zie je ook wel dat daar grote voorzichtigheid uh, wordt geforceerd. Ja, en dat die dan gedeeltelijk doorklinkt in het Europees Parlement, dat, dat begrijp ik als politicus. Aan de andere kant, ik, ja, ik sta er nog steeds achter van pas nou op. Uh, maar ja, wat Sophie in het veld ook zegt, we hebben wel eerder resoluties uitgebracht die later niet bleken te passen in de nieuwe democratie van het land. Nou, dat besluit hebben we maandagmiddag genomen. Ja. Ja, nou, kijk, mijn, mijn uh, collega Marietje Schaken, uh, D66 Europarlementariër, die heeft bijvoorbeeld ook geschreven aan de Franse regering. Van, hè, de Franse regering heeft tegen, uh, in een eerder stadium tegen de Tunesische regering gezegd: Jongens, uh, we sturen wel uh, een bataljon M.E. naar jullie toe. Een week, geleden, toe nog. Om, ja, een week ja, om, geleden nog. Precies, ja. om, om te helpen om die lui onder de duim te houden. Ja, dat is ja. natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Uh, uh, dat kan helemaal niet als je ziet uh, t, nou, wat de situatie is. Oké, okay. Sophie in Veld hoorde u als laatste Europarlementariër voor deze. Uh, naast haar zat Wim van der Kamp vanmiddag in ons Euroforum. Hij is lid van het CDA in het Europarlement. Uh, en onze eigen Eurowatcher Fred Stroobans. Gedrieën vanuit Straatsburg. Hartelijk bedankt. Dit was de villa voor vandaag. Wij zijn er morgen vanzelfsprekend weer om half vier. Zometeen na half vijf het Radio 1-journaal. Gepresenteerd door Tim Overdiek. Het wordt voorafgegaan door het nieuws. Dat wordt gelezen door Onno Duivené-De Wit. Radio 1. Het NOS -journaal. Minister Sippers wil dat alle schoolpleinen rookvrij worden. Nu is 1 op de 3 dat en dat vindt ze te weinig. In het debat over het rookverbod zei ze verder dat ze niets ziet in een kliklijn over roken in cafés. Het CDA had dat voorgesteld. De Tunesische Justitie doet onderzoek naar het privévermogen... van de verdreven president Ben Ali en zijn vrouw. Ze zouden jarenlang belastinggeld hebben achterovergedrukt... en dat hebben gestoken in luxe spullen, huizen en bankrekeningen in het buitenland. Juist vandaag maakte Zwitserland bekend... dat het de Zwitserse tegoeden van Ben Ali heeft bevroren. De situatie van de 18-jarige Brandon... die al drie jaar is vastgeketend in een instelling, is onwenselijk... maar zijn behandeling voldoet wel aan de criteria. Dat schrijft staatssecretaris Veldhuizen van Zanten.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 Teamstra. In het zuiden van het land trekken nu een paar buien over. En verder is het droog en het klaart op. Aan zee kunnen vanavond en vannacht nog wel een paar buien ontstaan. Maar verder blijft het droog en het wordt ook een behoorlijk koude nacht. Rond 3 graden in het zuidwesten tot plaatselijk min 2 in het binnenland. En landinwaarts moeten we ook rekening houden met een paar mistbanken. Morgen begint de dag met wit bevroren weilanden en plaatselijk mistbanken. Overdag schijnt de zon en het blijft droog.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 Vrijdag is een lastige dag wat betreft de weersverwachting. Er is kans op zon, maar daarnaast kunnen mist- en wolkenvelden de hele dag blijven hangen. Het blijft wel droog en het wordt dan een graad of vijf. In het weekend is het vrij somber weer, veel bewolking, kans op wat motregen, temperatuur een graad of zes. ANWB-verkeersinformatie. De avondspits verloopt gemiddeld. Er staat in totaal 130 kilometer file. Wat opvalt zijn de problemen bij Den Haag op de A4 van Delft naar Den Haag. Er staat voorknopend Prins Klausplein, 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer staat 7 kilometer. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Bij Rotterdam is het wat drukker dan gebruikelijk op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Spijkenisse, 5 kilometer. En verderop tussen Spijkenisse en Knoopend Vaanplein, 9 kilometer.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 Kijk op RHB.fm. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag, de hoofdpersoon in het nieuws van vandaag, Brandon. U kent hem vast. De jonge man van 18 jaar, verstandelijk gehandicapt en vastgeketend aan de muur van zijn zorginstelling. Op dit moment is er een spoeddebat in de Tweede Kamer. Deze uitzending gaan we inzoomen op dit ene schrijnende geval. Maar we gaan ook uitzoomen: is er mogelijk meer mis in de zorg voor dit soort patiënten? Hoe staat het met de spruitjes en met andere gewassen in Moerdijk en Omstreken? Groen licht vanmiddag voor groenten op 10 kilometer afstand van waar de brand was, maar daarbinnen nog steeds onzekerheid. En fietsen in het donker het komend half uur begeleid door wel heel slimme straatverlichting. We gaan ze testen, die lantaarnpalen, in Noord-Brabant. Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1 Journaal tot half zeven. Diep geraakt is Marlies Veldhuizen van Zanten, de staatssecretaris van Volksgezondheid. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Geraakt, geraakt, zegt ze, door de beelden die gisteren te zien waren van Brandon, die 18-jarige verstandelijk gehandicapte jongen, die al zo'n drie jaar dagelijks wordt vastgebonden. Marcel Bril, in Den Haag, je hebt die brief gelezen. Wat staat er allemaal nog meer in? Laat ik beginnen met het einde van haar brief, waarin de staatssecretaris zegt dat er naar schatting nog zo'n 40 uh zelfde soort gevallen in Nederland zijn. Dus de conclusie kan nu al getrokken worden dat Brandon niet de enige is. En verder staat er vooral behoorlijk wat achtergrondinformatie over deze jongen zelf. Bijvoorbeeld dat hij verschillende stemmen hoort in zijn hoofd. Eentje die hem aanzet tot gevaarlijke acties en een andere die dat tegenspreekt. Uh, maar volgens de brief van de staatssecretaris is die stem zachter en dus moet als er mensen bij zijn een band om, want hij vormt dan een gevaar voor die mensen die daar aanwezig zijn. Uh, overigens is het dus niet zo dat hij permanent vastzit als hij alleen is en ook s'nachts heeft hij die band niet om. En als je dan verder leest, dan uh, zie je dat de instelling waar hij zit in 2009 een speciaal aangepaste woonruimte heeft gemaakt voor hem. De kosten die waren zo'n uh, 500.000 euro, maar wederom te lezen in die brief, kort nadat hij daar zijn intrek in had genomen, heeft hij dat hele huis vernield en dus moest hij weer weg en zijn de behandelaars aan het kijken wat een alternatief is. En uh, ook is geregeld geprobeerd, want dat is ook uh, nogal in het nieuws geweest... is er geregeld geprobeerd om met hem naar buiten te gaan. Maar dat ging blijkbaar ook niet. Hmm. Wat is dan de conclusie van de staatssecretaris? Ik vind het heel erg, maar er is niks aan te doen. In ieder geval zegt ze dat de zorg aan de normen en criteria voldoet... voor, zoals het dan ambtelijk opgeschreven staat, verantwoorde zorgverlening. De inspectie die dat allemaal moet controleren... Die is gisteren, toen die uitzending eraan staat te komen... onverwachts langsgegaan bij die instelling van Brandon. En die hebben de conclusie getrokken dat het allemaal keurig via de regeltjes gaat wel moet er een andere ruimtevorm gezocht worden... en in die tussentijd zal zijn huidige onderkomen worden opgeknapt. Binnen de normen dus, maar toch vindt de staatssecretaris... het buitengewoon onwenselijk uh, wat er gebeurt. Maar goed, dan zou je zeggen, wat gaat er dan aan gedaan worden? Welke concrete maatregelen neemt die staatssecretaris dan... Uh, voor deze en andere gevallen? Nou, en als je dan uh, de brief verder leest, dan uh, gaat ze met heel veel mensen praten... en een plan van aanpak opstellen. En dat komt volgend jaar, uh, dit voorjaar, moet ik zeggen, en dan zou ook blijken of ze uh, er wel of niet iets aan kan en wil gaan doen. Ja, die brief is nu dus uh, onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Uh, ruim een half uur geleden is dat spoeddebat begonnen. Uh, de, de Kamerleden, hoe reageren die? Natuurlijk zijn ze ook erg geschrokken en emotioneel, want niemand vindt het goed... dat er mensen worden vastgebonden. Veel vragen en heel veel zorgen uh, bij uh, de Kamerleden. Vragen richting staatssecretaris van bijvoorbeeld PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert... en van pvv kamerlid en ervaringsdeskundige Willy Dillen. Ikzelf heb 25 jaar gewerkt in de gehandicaptenzorg... en ook met deze doelgroep. Ik heb ook cliënten begeleid die helaas wel eens vastgezet moeten worden. Bijvoorbeeld omdat ze zulk sterk automutilerend gedrag vertoonde dat ze stukken vlees uit hun arm rukte met hun mond. Het was afschuwelijk om te zien. Na het zien van de beelden van gisteravond kwamen gelijk allerlei vragen op mij af. Over. Hoe kan het dat deze jongen, die nog communicatief is, die kan praten, in tegenstelling tot vele cliënten waar ik mee gewerkt heb. Hoe kan het dat deze jongen op deze manier bejegend wordt? Iedereen heeft gedaan wat hij kon. En toch zijn er in ons land mensen die vastgebonden worden, die niet naar buiten kunnen hebben we een 18-jarige jongen gezien die van zichzelf zegt dat hij de laatste jaren is gaan voelen als een oude man. Tot nu toe is duidelijk dat de Kamerleden de zorgverleners niks kwalijk nemen... want alles is ook volgens die Kamerleden volgens de regels gegaan. Maar de vraag is dus of die regels moeten veranderen... zodat hier wat aan gedaan kan worden... zodat dit soort situaties niet meer voor gaan komen. De staatssecretaris zal straks, als de Kamer klaar is met de inbreng in eerste termijn... zal de staatssecretaris gaan antwoorden op deze vraag. En dat ga jij dan handzaam voor ons samenvatten. Hopelijk ergens na vijf uur. Dankjewel, Marcel Bril. Het is ook weer bijna donker als u naar buiten kijkt. En dus springt in het hele land de straatverlichting weer aan. Maar niet in Berkelenschot in Noord-Brabant. Daar gaat het vanaf vanavond ietsje anders. Geen van Pinksteren, je bent daar in Berkelenschot onder de rook van Tilburg, meen ik. Wat gaat er zo anders? Nou, ze gaan maar heel zachtjes aan. Maar op iets van 20 procent van hun volume. En pas als er auto's langskomen, of fietsen of mensen, dan gaan ze echt volop aan. Dan gaan ze dus langzaam, als je daar zou lopen... gaan ze een stukje voor je uit, een stokje achter je uit gaan ze aan. En dan als je weer doorloopt gaan ze achter je aan ook weer langzaam uit. En dat is natuurlijk allemaal bedoeld om energie te besparen. Maar, maar leg mij eens uit, hoe, hoe werkt zoiets? Nou, er zitten camera's in. En die registreren als het goed is kunnen die mensen herkennen. En ook mensen in voertuigen en op voertuigen. En, en ze reageren dus alleen. Ze gaan alleen aan als ze zien, oh ja, er is echt leven in die straat. En dat maakt ook dat je niet alleen eh, minder energie gebruikt, maar ook bijvoorbeeld dat je als er iets onverwachts gebeurt, dat je dat ook ziet. Dan loopt iemand, het licht gaat aan, je kunt dus vanuit je huis kijken, hé, hey, wat is daar in de hand? En het zou dus ook de bedoeling hebben om de buurt veiliger te maken daarmee. Een investering natuurlijk die dan op termijn een besparing moet opleveren. Hoeveel gaan we daarmee besparen? Nou, het zou zo moeten zijn dat je dus in tien jaar... de investering die je er nu inbrengt, dat je die terugverdient. Want zo'n lantaarnpaal er worden er honderd van neergezet. En zo'n supermoderne lantaarnpaal kost dan ongeveer 1000 euro per lantaarnpaal. En ja, na, na, dat kost je een ton dus om het te doen. Maar na tien jaar, omdat je energie bespaart, zou het eruit moeten zijn. Maar het is allemaal nog een experiment. Het is ook de eerste keer in heel Europa dat er een wijk met dit soort verlichting wordt uitgerust. Dus het is, het is allemaal nog kijken of ze bijvoorbeeld niet ook toevallig op grote honden gaan reageren of op andere dingen. En straks gaan we met de wethouder kijken hoe het werkt als je daar inderdaad onderdoor loopt. Want je zit nu nog ergens binnen, waar ben je nu? Ik ben nu bij de presentatie. Uh, hier achter mij wordt inderdaad, uh, is veel uh, pers uitgenodigd. Er zitten ook mensen uit de buurt. die dus straks met die lampen moeten gaan leven. Want we weten nog niet of dat prettig is. Zo'n lamp die aan en uit gaat. als je dan uh, rustig thuis naar de televisie zit te kijken. Uh, dus uh, hier wordt nu eerst uitgelegd hoe het allemaal gaat werken. En straks gaan we het ook allemaal echt zien. Goed, licht daar het microfoon aan. We spreken hier later deze uitzending. Ga even een pinkster vanuit de Perkelentschot. Het vee buiten een straal van 10 kilometer van Moerdijk mag weer de stal uit. En de groenten uit dat gebied mogen ook weer worden gegeten. Na de brand van twee weken geleden bij chemiepak... blijven de metingen daar weer onder de toegestane waarde. Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw. Uit de onderzoeken is gebleken in het gebied buiten de 10 kilometer zone... dat, er, ja, dat alles op veilig staat. En dat je dus met gerust hart... Uh, je groenten kunt, kunt oogsten, dat je je groenten kunt, op de markt kunt brengen. En dat de consumenten met een gerust hart de spruitjes en allerlei andere dingen uit het gebied uh, kunnen consumeren. Ja, hoe groot is het grijze gebied? Begint dat vanaf 8 kilometer tot een 12? Of is dit al ruim genomen? Dit, er is geen grijs gebied. Uh, we hebben een hele ruime zone genomen van 10 kilometer. Uh, daarbinnen doen we nader onderzoek. Daarvan verwachten we dat die aanstaande maandag uh, uitsluitsel biedt, zodat we ook duidelijkheid kunnen geven of dezelfde zekerheid en veiligheid die we kunnen bieden... voor de, de, de 10-kilometer-zone wat er buiten ligt, zeg maar. Of dat ook geldt voor de dichterbij gelegen gebieden. Ja, we hebben afgelopen vrijdag nog heel even wat rondgebeld. En toen was onze conclusie eigenlijk, of we hebben, zitten er helemaal naast... maar dat er nooit echt een besluit is genomen... dat buiten de 10 kilometer tot aan 60 kilometer, het noorden van Moerdijk... dat dat echt eh, dicht is gegaan, om het maar even zo te zeggen. Is dat besluit ooit überhaupt genomen? Er is, er is dringend geadviseerd... Dat geldt trouwens ook voor de, de zone binnen de 10 kilometer. Om bijvoorbeeld dieren binnen te houden. Om producten niet te oogsten. Om producten niet in de handel te brengen. En het is zo, het is verboden in Nederland voor elke particulier... om producten op de markt te brengen... die bijvoorbeeld een te hoge dioxinegehalte of wat dan ook zouden hebben. Dan ben je gewoon heel erg strafbaar. En als je dat ook nog hebt gedaan terwijl er een advies ligt om uh, niet te oogsten en het spul niet in de handel te brengen... dan ben je natuurlijk wel goed de sigaar. Dus dat doen mensen niet. Burgemeesters rondom Moerdijk uh, uh, ja, uh, vinden dat het RVM toch wel erg uh, traag gehandeld heeft. Uh, bent, deelt u die mening? Ja, uh, dit weekend was er al op belangrijke punten duidelijkheid. Alleen de burgers vragen ons op dit uh, onderdeel ook wel... Uh, wees duidelijk, wees zorgvuldig en neem geen risico. Dus je moet wel... Alles goed hebben bekeken. De steekproeven moeten kloppen. De analyses moeten kloppen. De waardering door de deskundigen moet goed gebeuren. Dus ja, we kunnen ons hier ook geen, geen, geen fouten permitteren. En soms leidt dat misschien tot wat extra tijd wat genomen wordt. Terwijl je achteraf denkt verdraait. Het had ietsje eerder gekund. Maar let wel, het belang van de volksgezondheid en van de burgers staat voorop. Sla en spruitjes, u durft het vanavond weer te eten. Ja, absoluut. Ik ben gek op spruitjes. En uh, ja, ik hoop vanavond een, uh, een maaltijd te nuttigen... wat mij betreft met, uh, met spruiten uit dat gebied. Heet smakelijk, meneer Bleker, staatssecretaris voor Landbouw... in gesprek met Vincent Rietbergen. Straks de Franse fiscus klopt aan bij Oerderzo. Ze menen dat hij niet echt de bedenker is van Asterix en Obelix... en er daarom te veel geld voor vangt. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk... Het staatsbezoek van de Chinese president en Amerika, op dit moment in volle gang, moet een boel kou uit de lucht halen. Want de verhouding tussen de twee grootmachten is het afgelopen jaar danig bekoeld. Maar die diplomatieke kou voelt het Amerikaanse zakenleven in China tot nu toe nog niet echt. Inmiddels zijn zo'n 30.000 Amerikaanse bedrijven actief op de Chinese markt. Een van die bedrijven is de koeriersdienst Sherpas. Ik loop het hoofdkantoor binnen van het bedrijf Sherpa's... Via Sherpas kunnen mensen bij restaurants in Shanghai eten bestellen... dat door koeriers op brommertjes thuis wordt bezorgd. En alle bestellingen komen binnen in een gigantisch callcenter. Ja. Ja. Oprichter is de Amerikaan Mark Secchia, die in 1999 heel bescheiden begon... Maar inmiddels rijden al 120 Sherpa-couriers rond... en kunnen mensen bij 200 restaurants bestellen. Uh, Mark, hoeveel bestellingen komen gemiddeld binnen per dag? Dagelijks krijgen we gemiddeld 1300 bestellingen. De eerste tien jaar groeide Sherpas jaarlijks met 40%, nu nog steeds met 25%. 25 in 2010. Alles in China hangt af van je relaties, van Guangxi. En hoe kom jij aan de, aan de juiste relaties om... Om uh, zomaar zo'n bedrijf te beginnen. I was to have a job at that magazine, Gelukkig werkte ik manager. eerst als advertentieverkoper bij een blad over Shanghai, zegt Sekia. Mijn klanten waren de restaurants. Dus ik had al een netwerk opgebouwd. En de restaurants vertrouwden me, waardoor ik een deal met ze kon sluiten. Westerlingen zijn vertrouwd met het concept van thuisbezorgen, maar Chinezen niet. Niet hoeveel Chinese klanten heb je. Tussen de 10.000 en 20.000 vaste Chinese klanten. Maar de westerse klanten vormen nog steeds de ruime meerderheid. Veel Chinezen vinden de bezorgingskosten van 2,30 euro namelijk te veel. De Chinese economie groeit nog steeds onstuimig. En als de Chinezen meer gaan verdienen, harder moeten werken en meer stress krijgen... gaan ze vaker bij Sherpas bestellen. Uh, Wat is er moeilijk aan het zaken doen in China? Moet jij aan veel beperkende regels houden? Nee, want we opereren als het ware onder de radar, zegt Sekia. Um, if you look at Sherpas is een klein bedrijf voor Chinese begrippen en omdat ons concept hier niet bestond, zijn er ook geen specifieke regels. You don't really know how much business we're essentially doing, so we don't get, we don't raise a lot of eyebrows in that sense. Zo de future looks bright. Oh, definitely. I mean, our biggest problem has been growth. Sherpas heeft een luxe probleem en dat is de jaarlijkse groei. Want die zorgt ervoor dat er altijd meer personeel nodig is en meer kantoorruimte, meer telefoonlijnen en de groei is wel. Ook voor het oplopen van wachttijden. Sekia zou wel eens een jaartje pas op de plaats willen maken om de boel te stroomlijnen. De wachttijd mag niet langer zijn dan een half uur, anders wordt de klant boos. doe Sachin. Die peiling, Nihao. Ah, Oké, wa. Tijdjeps. Daar is hij dan. Een heerlijke thuismaaltijd. Keurig op tijd bezorgd binnen een half uur. En de koerier vertrekt weer naar de volgende klant. Bye bye. Een reportage van correspondent John Veldkamp over de economische belangen waarmee China en Amerika enigszins tot elkaar veroordeeld zijn. Iets anders in dat verband is dat Amerika vandaag de Chinese president Hu flink onder druk zal zetten om de sancties tegen Iran uit te voeren. Maar de Verenigde Staten doen dat niet alleen bij China, want uit ambassadeberichten die de NOS van Wikileaks heeft gekregen, blijkt dat de Amerikanen ook Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven onder grote druk zetten om geen zaken te doen met Iran. Zo dringen de Amerikanen er in diverse gesprekken bij Nederlandse diplomaten op aan om maatregelen te nemen tegen de bank Credit Europe. Deze bank zou geld doorsluizen naar Iran. Hier in de studio Gertjan jan Dennekamp, die al die... Wikileaks documenten die Cables heeft doorgelezen... en de naam Credit Europe voortdurend zag opduiken. Het zegt mij niks, Credit Europe. Wat voor bank is dat? Nee, het is een kleine bank. Het is van oorsprong een Turkse bank. En bij luisteraars is hij misschien bekend als spaarbank... omdat ze... Een tijd uh, actief geweest zijn ja. op de spaarmarkt met uh, scherpe rentes. Maar volgens de Amerikanen zou deze bank significant veel diensten leveren aan Iran. En volgens de Amstberichten zou de bank ook betrokken zijn bij enkele illegale transacties. Nou, dat blijkt uit gesprekken, of de weerslag van die gesprekken met Nederlandse. Ambtenaren. En de Amerikanen constateren daarin dat de meeste banken geen zaken meer doen met Iran, maar dat Credit Europe een van de weinige uitzondering nog is. Nou, de Nederlandse ambtenaar die de informatie in ontvangst neemt, die zegt dat hij die informatie zal doorgeven aan minister Bos, die was toen minister van Financiën. En later wordt in een andere uh, bericht ook gemeld dat de informatie wordt doorgespeeld aan de Nederlandse bank. Oké, okay, volgens dat staat in die Wikileaks documenten. Volgens goed gebruik gaan we natuurlijk wederhoorplegen. Wat is de reactie van de bank? Nou, dat uh, hebben we inderdaad nagevraagd. En de woordvoerder van de bank zegt dat ze inderdaad het verzoek hebben gekregen... Uh, vragen hebben gekregen van het ministerie van Financiën. De bank verklaart alle opheffen uit het verschil tussen de Europese regels en Amerikaanse regels. Over het algemeen zijn de Amerikanen veel strenger als het gaat om sancties uh, tegen Iran. En uh, deze bank zegt, ja, we zijn een kleine bank. We houden ons helemaal niet aan die Amerikaanse regels. We houden ons aan de Europese regels en daardoor... Ontstaan deze problemen en vandaar ook dat verschil dat sommige andere banken zich veel nadrukkelijker houden aan de Amerikaanse regels. Want bijvoorbeeld de ABN Amro die duikt ook op in deze eh, berichten, ambtsberichten en eh, de toenmalige topman Rijkman Groening die geeft heel uide, duidelijk aan tegen de Amerikanen: wij stoppen alle activiteiten met betrekking tot Iran. Maar dat komt natuurlijk omdat ABN Amro ook vestigingen en activiteiten heeft in Amerika en zich dus sneller zullen confirmeren aan de Amerikaanse wensen. En niet de Europese regels, maar de Amerikaanse regels. Precies. De, het is niet zo dat de aandacht van de Amerikanen zich louter richt op de banken, maar ook op de Nederlandse bedrijven is jullie opgevallen. Ja, dat klopt. Je ziet uh, een lange lijst van meldingen. Uh, soms wordt niet gemeld welk bedrijf het gaat. Dat gaat dan via vertrouwelijke andere post, maar soms worden de bedrijven wel genoemd. En dan, ja, je ziet verschillende uh, uh, soorten. Je, de, bijvoorbeeld een voorbeeld van een, een, een Nederlands bedrijf, AMT Netherlands. Dat is een, een hobby die, uh, die hobbyvliegtuigen uh, exporteert. Maar die werd ineens het middelpunt van een diplomatieke rel. omdat Amerikanen zeiden: Ja, jullie leveren motoren die uiteindelijk in Iran terechtkomen. En uh, dat mag niet. Uh, nou, dat bedrijf wist uh, niet waar ze aan begonnen waren. Uh, uiteindelijk is gebleken dat inderdaad die motoren in Iran terechtkwamen. Maar volgens de Nederlandse exportregels mocht het wel weer. En zo zie je wat meer voorbeelden van bedrijven die ineens. In een, in een enorme diplomatieke gedoe terechtkomen. Ja. Nog wat bedrijven, hoe reageren die op deze, ja, noem het maar Amerikaanse bemoeienis? Nou, heel verschillend. De modelbouwer die had geen idee, hè. die wist niet wat er aan de hand was. Uh, uh, grote bedrijven, ABN, AMRO, Shell, die volgen de sancties, maar die geven tegelijk ook een hele duidelijke waarschuwing die aansluit bij uh, uh, wat Amerikanen tegen de Chinezen zullen zeggen. Van, ja, uh, wij willen ons best houden aan die sancties. Maar ja, dan moet je wel voorkomen dat die anderen erin springen. Want bijvoorbeeld Shell zegt, ja, als wij geen zaken doen in Iran... het krioelta van de Chinezen staat in een van de berichten... uit de mond van een Shell-medewerker opgetekend. Uh, ja, dan moeten jullie er als Amerika wel voor zorgen... dat die Chinezen onze markt dan niet uh, overnemen. En dat is blijkbaar ook het bericht vandaag aan de Chinezen. Uh, uh, jullie moeten je ook houden aan de internationale sancties tegen Iran. Want het Nederlands bedrijfsleven mag misschien dan het keurigste... Van klasje zijn. Ze wijzen dan net zo naar de Chinezen zoals minister Clinton van Buitenlandse Zaken van de, vandaag ja, heeft Ja, omdat daar volgens de, de, de berichten en vooral uit de mond van Shell het grote probleem zit dat uh, ook Nederland eigenlijk inhoudelijk het beleid wel steunt. Maar ja, het eigenlijk alleen zin heeft als iedereen zich daaraan houdt. Dus ook de Russen, uh, die worden ook expliciet genoemd en dus ook de Chinezen. Meer over deze Wikileaks, over deze specifieke kwestie... vanzelfsprekend op, op onze website nws.nl. Daar vindt u ook die ansbericht en de toelichting door Gert-Jan Tenenkamp. Dank wel. De Franse Belastingdienst eiste ruim twee ton van striptekenaar Albert Uderzo... vooral bekend van Asterix en Obelix. In Frankrijk betalen de scheppers van hun karakter... 10% minder belasting over auteursrecht. Maar volgens de fiscus is de in 1977 overleden René Goschini... de schepper van Asterix. En is Uderzo, zijn compion, alleen maar de tekenaar. René van Rooijen, goedemiddag. Goedemiddag. Historicus, een medeschrijver van verschillende boeken... waarin de geschiedenis aan de hand van Asterix wordt uitgelegd. Uh, ja. Nou, de, de hamvraag. Is, was Uderzo alleen maar de tekenaar? Nee, dat lijkt me niet, hoor. Hebben het echt samen bedacht. Er zijn uh, uh, leuke uh, ja, soort karikatuurtjes gemaakt. waarin je dus Goscini en Uder zo samen aan het tafeltje zit, zitten lachen en zitten, zitten denken. En dat hebben ze dus echt helemaal samen bedacht. Ja, hoe weet u dat? Ja, dat is een tekeningetje wat, een tekeningetje wat ooit bij, pas bij het begin van, uh, van die Asterix-serie ergens verschenen is. Het staat in een van die herdenkingsuitgaven. Maar het geeft volgens mij heel goed weer wat er gebeurd is. Dat ze het echt samen bedacht hebben. En ja, Gorsini kon niet tekenen, hè. Dat is het enige wat je van kan zeggen. Maar daarmee heb je niet de ander gereduceerd tot een, uh, tot een illustrator. Hij heeft heel veel aan het denkwerk meegedaan. Dat heeft hij ook altijd volgehouden. Hè? Want uh, toen Wojcini uh, stierf... en ze samen als laatste album uh, Astrix in de Belgen gemaakt hadden... is hij uiteindelijk toch alleen doorgegaan. En heeft het en en uh, ja, de teksten en het scenario en de tekeningen gemaakt. Dus ik vind van die Belastingdienst eh, om nou daarover te gaan beginnen. Ja, maar de, de Belastingdienst heeft natuurlijk de eigen eh, onderzoek gedaan... naar de ja. oorsprong hè, van Asterix en Opelix. En kent u hun wat? argumenten? Nou ja, zij zeggen dat hij uh, dat, dat nooit, nooit heeft gedaan. Dat zijn de berichten zoals wij die ontvangen. Maar als je dan kijkt naar het verhaal... wat zijn dan de meest concrete elementen in die strip... die dan u zo heeft bedacht? Of is het gewoon een... Nou, hij heeft bijvoorbeeld... Die hele, nou, wat zijn enorme verdiensten is, wat ik echt ook zo vind, dat is dat hij heeft die hele materiële wereld die heeft hij gecreëerd hè? al die gebouwen, hoe die neergezet zijn met de landschappen de, de, de natuurlijke omgeving dat, de, ja, het beeld maakt een wezenlijk onderdeel uit uh, van de strip dat, dus het hoort bij de schepping, je kan niet zeggen je kan niet een strip uit elkaar trekken en zeggen ja het beeld hoort eigenlijk niet bij de karakters ontmaakt eigenlijk, geworden Maakt geen deel uit van de schepping. Dat kan je toch niet, vind ik, niet hard maken, hoor. Nee. Een strip is tekst plus beeld. Dat is één combinatie. Die twee mannen hebben samen hè, dat, dat, dat product neergezet. En ja, hoe de taakverdeling dan is geweest. Ja. In elk geval heeft hij, is hij absoluut medebedenker en medeschepper geweest. Ja. Ik heb samen met Suniva de boeken geschreven over Afriks en de waarheid. Wacht, Als ik nou, u even mag, als de als de u even mag de onderbreken. De... Uderzo, want we zijn bijna ja. uh, voorbij ja, aan het einde van U Uderzo is al 83 jaar. Hè. Ja. Uh, nog steeds strijbaar, want hij gaat ja. nu de, de diensten aanklagen. Maar hij tekent zelf nog steeds mee aan de strijd. Ja, hij tekent steeds mee. Ja, hij tekent nog steeds, hij heeft wel pijn. En zo aan zijn hand, maar uh, hij tekent nog steeds hoor. Ja. ja. En, en wat u betreft gewoon de man die evenveel recht heeft... en om die reden een belastingkorting mag ontvangen. Ja, vind ik best ja, hoor. Ik, nou, en ik vind het principe al flauw. Ik vind het een, een manier om iemand die heel veel betekent heeft... gewoon flauw te bejegenen. Ik vind het typisch zo'n overheidsflauwigheidje. Lang leven derzo. Hartelijk dank, meneer Van Rooyen. Historicus van Stripboeken. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Zwitserland bevriest het de goede van de voormalige Tunesische president Ben Ali. 2. Jongeren trokken hun kleding uit en toonden een t-shirt met kleed ons niet uit. Nu op nummer 1. De situatie van de vastgeketende jongen Brandon is niet wenselijk, maar ook niet tegen de regels. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.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 Dit is Radio 1.